De Randen van de Nachtwacht, een hoorspel van Bies van Ede. Deel 1. Oh, papa. Dat is een groot schilderij. Dat is de Nachtwacht Het beroemdste schilderij van onze beroemdste schilder Rembrandt van Rijn. Vind je het mooi? Wat doen al die mensen op dat schilderij, papa? En waarom heeft die ene meneer een gouden pak aan? Ja, dat zijn schutters. Een soort soldaten van heel lang geleden. Hoe lang geleden dan? Ze zien er zo gek uit. Als ik het goed heb, is dit schilderij zo'n 360 jaar geleden geschilderd. In 1643. Nou, dat is inderdaad heel erg lang geleden. En wat doen ze daar? Ze gaan de stad bewaken. Ze staan klaar om weg te marcheren. Die meneer en dat gouden pak... Dat is een van hun aanvoerders. Van Ruitenburg heet hij. Daar in dat zwarte pak, dat is Frans Banning Kok. Hij is de hoogste baas. Iedereen noemt dit schilderij de Nachtwacht. Maar eigenlijk heet het het compagnieschap van kapitein Frans Banning Kok. Nou, dat vind ik veel makkelijker. En dat meisje daar, die jongen? Mogen die met soldaten mee? Het zal helemaal donker buiten. Ja, ja, dat is waar. Jij moet altijd voor het donker binnen zijn. Maar vind je het mooi? Heel mooi. Maar ik vind het. Ik vind het een beetje scheef, pap. Scheef? Hoe bedoel je dat? Volgens mij hangt het helemaal recht. Nou, uh, het lijkt net of aan de linkerkant een stuk weg is. Kijk maar. Die meneer met die helm staat er maar half op. En dat jongetje voor hem ook. Ja, zo heeft Rembrandt het nou eenmaal geschilderd, Rogier. Wat raar. Het is echt scheef, wacht. Scheef, hè. Ja. Ga je mee naar het volgende schilderij? Nee. Ik kom nog even hierbij. Mm. Mm. Mm. Mm. <coughs> zo. Ja. Anders komen we te laat voor college. Kom op. Euba, kom nou. Je wilt toch helemaal niet naar college? Waar ben je nou mee bezig, man? De middeleeuwen, dat interesseert je <lacht> toch helemaal niks? Ik <lacht> moet je nou niet doen? Ik moet het tentamen wel halen. En jij moet er trouwens ook uit. Oh ja, dan kan ik lekker naar mijn hoorcollege klassieke beeldhouwkunst. Nou, dat interesseert me echt helemaal niks. Ja, ja, je zou toch moeten, schat. Op de nachtwacht alleen kan jij niet afstuderen. Ja. ja, nou, de rest hoort er ook bij. Of je nou wilt of niet. Weet je wat het is? Hm? Ik heb me gewoon vergist. Oh, ik heb me vergist. Ik ben vanaf mijn tiende geobsedeerd door de nachtwacht. Huh? En ik dacht dat ik door kunstgeschiedenis te gaan studeren... dat ik het raadsel van die afgesneden randen wel op zou kunnen lossen. Maar... Ja, ja. Wees niet bang, mijn liefste. Ik zal keurig afstuderen. Ik zal een nette man voor je worden met een keurige baan. Schat, schat Wacht even. Het is helemaal geen raadsel. Nee, dat weet ik inmiddels ook. Maar het blijft toch bijzonder. Uh, hoe zeg je dat? Eigenaardig, toch? Nou. het is algemeen bekend dat er stukken van de nachtwacht zijn afgesneden toen het doek rond 1715, dat is dus bijna 75 jaar later, ja. werd overgebracht naar het stadhuis op de Dam. Het schilderij was gemaakt om in de kloveniersdoelen te hangen. Klopt. En in het stadhuis was geen muur die lang en hoog genoeg was. Nee, dus sneden ze gewoon het schilderij op maat. Mm -hmm. Maar goed, dat had er ook wel mee te maken dat Rembrandts roem rond 1770 toch al behoorlijk was verbleekt. De doek was alleen maar donkerder geworden. Je kon niet eens meer goed zien wat erop stond. Hm. Ik denk. dat ze gewoon op de gok er maar wat hebben afgesneden. Het was zo donker geworden omdat de verkeerde vernis was gebruikt. Hm. Is dat niet eigenlijk heel erg raar? Wat? Nou, dat zo'n genie als Rembrandt dat dan niet wist. Nou, dat is inderdaad wel vreemd, ja. Maar aan de andere kant, het feit dat het zo donker was geworden, heeft het wel weer zijn naam te danken. Het heeft nooit een nachtwacht geheten. Maar door die donkere tinten dachten de mensen dat de compagnie van Bannock er s'nachts op uittrok. Ja, maar iedereen weet nu toch dat dat anders ligt? Nee, niet iedereen weet dat dat anders ligt. Ik wist het op mijn tiende toch ook niet. En ik wist helemaal niet dat het schilderij was bijgesneden. Ja, mijn vader wist het trouwens ook niet, dus niet iedereen die, die weet dat. Maar ik zag het wel op mijn tiende. Ik zag het. En ik dacht, wie heeft er nou een stuk van het schilderij afgehaald? Hm. Nee, en, en waar is dat stuk dan gebleven? En waarom hebben ze juist aan de linkerkant wat afgehaald en niet aan de rechterkant? En wat stond erop bijvoorbeeld? Wat, dat soort dingen. Ja, ze hebben trouwens ook een stuk van de onderkant en de bovenkant afgehaald. Mm -hmm. Weet ja. jij eigenlijk wat stond er op die linkerstrook? Geen idee, weet jij het? Uh, nee, jij moet het weten. Ja. Jij bent de Rembrandt. Uh, ja, maar vanaf. ze gaan mij straks op het hoorcollege over klassieke beeldhouwkunst ook niet vertellen wat erop stond, hoor. Dus volgens mij kunnen wij. Meester Van Rijn. Meester Van Rijn. Ja? Hij is er. Wie? Kapitein Kok. Heb je hem binnen gelaten? Ja, meester. Hij staat nog in de hal. Een ogenblik nog, Jochem. Ik ben nog even bezig. Kijk, Willem. De verhoudingen van die hand die lijken nergens naar. Een hand is geen knol met uitlopers, jongen. Hij staat te wachten, meester. Ah, rustig, Jochem. Hij staat toch droog? Ik moet eerst even Willem laten zien hoe je een hand schildert. Zeg maar dat ik er zo aankom. Ja, meester. Gewichtig doen een rij van die heren altijd. Willem, geef mij je palettes even aan. Nee, met een kwast. Nee, nee, nee, die brede. Briegelen, dat is voor borduursters. Kapitein? Meester van Rijn zou u zo dadelijk ontvangen. Hij is even opgehouden. We hadden op het hele uur afgesproken en geen minuut later... Ik heb nuttiger zaken te doen dan te wachten. Daarom vraagt meester Van Rijn of hij u een glas wijn kan aanbieden. Dat lijkt me niet meer dan vanzelfsprekend. Ik kom met een grote en eervolle opdracht. Maar meester Van Rijn moet niet denken dat hij in Amsterdam de enige is... die een schutterstuk kan schilderen. Geen zin, sinjeur. Maar ik ben wel de enige die u kan portretteren... op een manier die uw waardigheid en faam eer aandoet. Wilt u dat uw manschappen als een stelhouten klazen worden geschilderd? Dan hebt u ruime keuze. Maar u wilt op het doek tot leven komen. Hm? U wilt laten zien hoe belangrijk u voor de stad bent. Hoe uw compagnie de veiligheid van Amsterdam bewaakt. Eh, Jochem, haal eens een kan wijn voor meneer. Ja, we gaan naar de binnenplaats. Binnenplaats? Ja, ik heb hem laten overdekken. Speciaal voor uw schutterstuk, kapitein. Het doek moet net zo groot en imposant worden als uw compagnie. Hm. En ja, daar heb ik binnen de ruimte niet voor. Maar u weet nog niet eens of wij u de opdracht wel gunnen. Meneer, als u ziet wat ik van plan ben, zult u geen seconde meer twijfelen. Komt u met me mee? Waarom wist ik dat dan niet? Ik, ik kan me niet... Ach nee, je neemt me in de zeik. Er is een kopie van de nachtwacht gemaakt. Aha. Het Rijksmuseum heeft het in Bruiklein. Ja, wacht nou, het licht is rood. Sukkel! Wil jij die kopie van de nachtwacht nog zien? Of wil je liever dood? We gaan er meteen naartoe. Ik kan het gewoon niet geloven, er is een kopie. Wat stom dat ik er zelf niet op gekomen ben. Voordat die werd bijgesneden zijn er natuurlijk kopieën gemaakt. Ja. Luitenant van Ruitenburg die was nogal tevreden over de nachtwacht. Die heeft toen Gerrit Lundens opdracht gegeven er een kopie van te maken. Nou, en die kopie die is in bruikleen gegeven door de National Gallery. Ik vind het ook raar dat je daar zelf niet op gekomen bent. En als jij nou niet uitkijkt, dan ga ik naar huis en dan loop jij maar lekker onder lijn 5. Nee, nee, nee, nee, Willem. Let nou toch op hoe het licht over die jurk valt. Je moet van donker naar licht werken. Meester Van Rijn, luitenant nou van Ratenburg vraagt u te spreken. Zo! Dus nu staat Van Ruitenburg op de stoep. Die zal wel om hetzelfde komen als al die andere heren. Mijn waarde Van Ruitenburg. Waaraan dank ik de eer? Meester Van Rijn. Er gaan geruchten over het schutterstuk dat wij bij u besteld hebben. Het schijnt dat ik veel kleiner word afgebeeld dan kapitein Banning Kok. Mijn waarde luitenant, als u op de beurs alle geruchten zou geloven... was u nu zo arm als een kerkrat. Ik vroeg mij daarom af, het is slechts voor mijn eigen gemoedsrust... of u mij een blik op het doek wilt gunnen. Oh, ik zou u dat met liefde gunnen, maar het doek is nog niet af. Mm. Nog lang niet. U zou een verkeerde indruk kunnen krijgen. Maar ik wil uw ongerustheid wel wegnemen. Omdat u uw gouden uniform draagt, zult u het stralende middelpunt zijn. Het middelpunt? Meent u dat? Dus het is niet waar wat men beweert. U zult tevreden zijn, mijn waarde van Ruitenburg. Dat verzeker ik u. Een uh, glas wijn wellicht? Ik heb net een prachtig vat wijn aangeslagen. Bijzonder graag, meester van Rijn. Jochem! Het is een stuk kleiner vergeleken met het origineel. Zal het zijn? Zo... 65 bij 85 centimeter. Maar het is mooi, hè? Alles staat erop Je Kijk, zie je? Nu is het niet meer scheef. De compositie is helemaal in balans. En dat zag jij toen je tien was. Ja, gek, hè? Ja, zoals Rembrandt het bedoeld heeft, zo is het helemaal in even. Het stuk van het muurtje waarover die twee mannen leunen... die kijken naar de schutters die op het punt staan om af te margeren... dat is weggesneden. Zie je? Het gaat om een strook van zo'n anderhalve meter breed. En dan natuurlijk dat jongetje aan de onderkant. En, en de kinderkopjes die zijn weggesneden. Ja, iemand die gevoel voor evenwicht zou hebben gehad. Die zou toch links evenveel als rechts hebben weggehaald. Ik denk dat het niet zomaar is gedaan. Dat kan niet anders. Nee, echt serieus. Ik denk dat iemand wel overwogen aan de linkerkant van het schilderij een brede reep heeft afgesneden. En stel nou dat iemand die reep heeft bewaard. Wat zeg je? Ik zeg... Stel nou dat iemand die reep heeft bewaard. Het is namelijk een compleet schilderij. Kijk maar, als je het losdenkt van de totale compositie, dan zou het een op zichzelf staande schilderij kunnen zijn. Van twee mannen die over een muurtje leunen. Oh, kom op, Rogier. Je draaft door. Het raadsel is ongelost. Je hebt het nu zelf gezien? Nee, het begint nu pas. Kom, leer dat nou toch eens af, dat geroep van jou. Het spijt me, meester. Maar meester Drost is klaar met het schilderen van de kleding. Voor het portret van Gerard de Laresse. Meester Drost? Meester Drost? Nou, oh, Willem durft nogal. Zo ver is het nog lang niet. Het is hem kennelijk een beetje naar het hoofd gestegen. Tijd om in te grijpen. <laughs> U kunt nu het gezicht afschilderen, meester. Nou, dat hoop ik dan maar. Uh, maar rustig aan. Eerst moet ik nog wat bijwerken aan het compagnieschap. Oh ja, meester. Um, kapitein Bannik Kok en luitenant van Ruitenburg verwachten dat ze binnenkort met alle schutters kunnen komen kijken hoe het schutterstuk is geworden. Dat mogen ze pas wanneer ik klaar ben. En wanneer de verf verfhand droog is. Uh, Jochem, ga jij eens even een kruidhoorn halen. Die, uh, die op de tafel in de gang, dat is een mooie. En, uh, en zet de muts op. Ik heb je dadelijk een uurtje nodig. Maar ik moet toch nog kwasten schoonmaken, meester? Oh, dat kan wel even wachten. Ik wil dat je voor me poseert. Ik? Kom ik ook op het compagnieschap? Ik heb de verslagen erop nagelezen. De achttien leden van de schutterij die betaalden om op de nachtwacht te staan... die worden genoemd op het schild aan de muur. Ja. Twee mannen op het linkerdeel waren wel lid van de kloveniers, maar... Mochten blijkbaar gratis poseren. En de kinderen, die betaalden sowieso niets. Dus we weten niet wie die twee mannen op het afgesneden stuk zijn. Ja, dat weten we wel. Hè? Ja, ja, van één van hen tenminste. Eén van de twee is. Daniel van Brederode. Van Brederode? Uh -huh. Dat is een van Brederode? Uh -huh. Maar daar kunnen we wel wat mee. Eh, uh, wat dan? Jij bent de historicus, ik heb alleen verstand van kunst. Nee, serieus. Ik denk dat we hier een aanknopingspunt hebben. Oh! Ja, hè, fijn. Stambomen uitpluizen. Mijn lievelingsklusje. Maar als jij liever met mij weer in bed wil gaan liggen, vind vindt het ook goed. En wat levert dat dan op, behalve uren en uren zoekwerk? Roem, geld, uh, een artikel in de New York Times, een topcarrière... en misschien hoef ik mijn bil niet eens te halen. <lacht> ja, geloof je het zelf? <lacht> Jij nou? ja. Ik zit al een half uur op je te wachten. Sorry, ik was de tijd vergeten, maar ik heb het. Ik weet het, ik ben eruit. Nou, kom maar op dan, vertel. Die brede rode op het schilderij is een bedovergrootvader van een van de burgemeesters van Amsterdam... aan het begin van de 18e eeuw, genaamd Maarten de koning Dus? Dus de koning was in 1715 belast met de verhuizing van de nachtwacht... van de Kloveniersdoelen naar het stadhuis op de Dam. En daarom is er links een veel bredere reep van het doek afgesneden dan rechts. Mag ik twee kopjes thee alsjeblieft? Uh, maar waarom dan? Luister. De koning zou op die manier een gratis portret van een voorvader in handen krijgen. Zijn bed over grootvader, geschilderd door Rembrandt van Rijn. Lijstje eromheen, Klaar is Kees. Nou, daar geloof ik niks van. Als dat zou kloppen, dan zou dat portret bekend moeten zijn. En er zijn geen onbekende Rembrandts meer. Dat denkt iedereen, maar dat hoeft toch niet? Men kan zich toch vergissen? Weet je nog dat er vorig jaar opeens vier werken van Rembrandt opdoken? Ja, maar die waren al min of meer bekend. Uh, ik ga dit tot op de bodem uitzoeken. Portret van Daniel Brederode, geschilderd door Rembrandt van Rijn. Het zou toch wel de ontdekking van de eeuw zijn, hè? En hoe wou je dat dan aanpakken? Ik? ik wij? Wij gaan dat aanpakken, wij samen. Heel simpel, Luister. Als we de nazaten van de koning hebben gevonden, hebben we ook het stuk dat is afgesneden. Of de zekerheid, dat jij niet helemaal spoort. Beste van Rijn, de vernis is klaar. De pot staat op de kar op de binnenplaats. Heel, heel goed, Jochem. Heeft Willem de juiste verhoudingen gebruikt? Als hij zich niet aan het recept heeft gehouden, is er over een tijdje van de afbeelding niets meer te zien. Hoe lang duurt dat dan, meester? Wij zullen dat in ieder geval niet meer meemaken, Jochem. Maar dan zal het schilderij uit verloren gaan. Ik vrees dat dat bij Willems schilderij wel eens het geval zou kunnen zijn, ja. Maar bij mijn compagnieschap is daar geen sprake van, Jochem. Dat schilderij zal de tijd trotseren. Zoals Rubens nooit vergeten zal worden, zal ook mijn naam eeuwigheid kennen. Ja, meester. Heren, heren, het volgende punt ter bespreking is de keuze het schutterstuk van de compagnie van Frans Banning Kok, van de hand van Rembrandt van Rijn, te vernietigen, ofwel het te verhuizen naar dit stadhuis en het aan te passen aan de afmetingen van de muren al hier. Ik geef het woord aan de geachte heer de koning. Ik wil de gemeenteraad van Amsterdam er graag op wijzen... dat er veel onzin over het werk van Rembrandt is gezegd. Gerard de Laresse heeft enige tijd geleden bijzonder zijn best gedaan... om Van Rijn in een kwaad daglicht te stellen. Ik verzeker u, heren, dat was uit pure jaloezie. Is de geachte heer de koning tegenwoordig kunstkennel? Durft hij het werk van de Laresse zo te veroordelen... Ik wist niet dat tabakshandelaren zoveel in hun mars hadden. Heren, heren, af te blieft. Het woord is aan de heer de koning. De waarde heer Baten heeft gelijk. Ik ben inderdaad geen kunstkenner. Maar ik zie wel wanneer een kunstwerk waardevol is. Daarom wil ik u op het hart drukken. Laat dit doek van Van Rijn niet verloren gaan. En niet alleen om de herinnering aan kapitein Banning Kok levend te houden. Van Rijn werd in zijn tijd vergeleken met Rubens... We we niet aan denken dat ons nageslacht ontdekt dat wij het willens en wetens een van Rembrandts grootste doeken hebben vernietigd. Tegen de tijd dat het nageslacht dat ontdekt, liggen wij al lang op het kerkhof. Het is een groot doek, maar is het ook mooi? Je kunt nauwelijks iets ontdekken, zo donker is het. Slechts een paar figuren zijn duidelijk herkenbaar. Dat is de kwestie niet. Het compagnieschap van kapitein Banning-Kok is gemaakt voor de grote zaal van de kloveniersdoelen. De kloveniersdoelen zijn inmiddels niet meer dan een logement. En we willen niet dat het werk van een van onze beroemdste burgers in een logement hangt. Dat bent u toch met me eens. De kwestie is dat geen enkele muur in het gebouw groot genoeg is om plaats te bieden aan een werk van een dergelijke omvang. Maar er mag niet zomaar het mes in het schilderij worden gezet... Er moet met overleg te werk worden gegaan. In samenwerking met een erkende schilder zal ik ervoor zorgen dat de compagnie van kapitein Banning-Kok zo voordelig mogelijk wordt bijgesneden, zodat de afbeelding het minst te lijden heeft. En, waarde leden van de raad, ik bied aan dat op mijn kosten te laten gebeuren. Ja, Dank u wel. En, hm? er zijn ze blutters en kikken. Ik denk dat we een baantje moeten gaan zoeken om door te kunnen gaan met ons onderzoek. Nou, er worden verschillende mensen in de bediening gevraagd. Ach nee. Ja, oef. nou, daar zou ik misschien op kunnen solliciteren. En jij? Misschien kunnen ze een mannetje van alles gebruiken bij het Rijksmuseum. Dat zou toch een geweldige plek zijn? Kan je onderzoek doen in de tijd van de baas? Ja, maar dat soort vacatures staan toch niet in de krant? Hé. Hey. Kijk eens. Veilinghuis hmm? De Zon zoekt een assistent voor het archiveren van catalogie en het klassificeren van kunstvoorwerpen. Oh, ja. Dat lijkt me echt wel iets voor jou. En uh, wat stellen ze voor eisen? Hmm. Nee, niks wat ik niet kan. Ik kan op zijn minst wel even bellen, toch? Ja, dan, ja, ja. Waarom niet? Al doe je het tijdelijk. Kan toch alleen maar een pre zijn dat je ook kunstgeschiedenis studeert? Maar ik ben gaan studeren om een raadsel op te lossen. En dat gaat voor geen meter. En nu moeten we een baantje gaan zoeken om ons onderzoek verder te kunnen doen. Die zoektocht naar die brede rode op de nachtwacht, dat is een droomroeg hier. Ja, sorry hoor, maar wordt het nou niet een beetje tijd om wakker te worden... en weer met beide benen op de grond te gaan staan? Nou, misschien wel, ja. Misschien kan ik inderdaad maar beter achter een bureau belanden van een kantoor wat niemand kent. Gaan wij één keer per jaar naar Tesla met de kids. He, doen wat training op de eerste maandag van de maand. Hartstikke ja, gezellig. Ja, erg grappig, maar het is wel allemaal onzin. Wat in het vat zit, dat verzuurt toch niet? We kunnen dat onderzoek altijd doen, later, als we zijn afgestudeerd, ja, toch? Ja, geloof je het zelf? Er komt er niks meer van en dan is al het onderzoek voor niks geweest. Tomme! Nog een glas wijn, meester Van Duin? U schenkt een uitstekend glas, uh, waarde heer de koning. Maar voor alle duidelijkheid. U vraagt mij juist geen rekening te houden met de prachtige compositie van het schilderij. U moet mij goed begrijpen, meester Van Duin. Mijn waarde collega's in de gemeenteraad zijn uilskuikens. Ze hebben geen benul van het meesterschap van Rembrandt van Rijn. Oh. Ze hebben het historisch besef van een eendagsvlieg. Het zou me niet verbazen als vroeg of laat wordt besloten het hele doek weg te gooien. Dan gaat het in repen de kachel in. Maar als het de raad toch niet uitmaakt wat er van het schilderij wordt weggesneden, waar hebt u mij dan voor nodig? Ik heb uitgerekend hoeveel er van het doek af moet: een smalle strook van boven, iets meer van onderen. En links kunnen die twee mensen verdwijnen die over een muurtje Waar ja, Vaarder de koning, dat brengt toch de hele compositie uit balans? U bent een kunstenaar, u ziet dat. Maar denkt u nou echt dat dat iemand zal opvallen? Ik zal u inwijden in mijn geheim. Eén van de twee personen op het stuk links is mijn voorvader van Brederode. Ik wil in elk geval dat hij voor de toekomst bewaard blijft. Ja, maar waar hebt u mij dan voor nodig als uw besluit toch al vaststaat? U moet het uitleggen in de raad. U, u bent een man van gewicht... Als u vertelt dat het de juiste keuze is, zal niemand daaraan twijfelen. Nog een klas erin? Oh. Recht zo, die gaat. Ja. Hou oh, die lijst recht. Als die breed zijn we nog verder van huis. Waarom moet dat schilderij ze nodig hier komen te hangen? Dat is weer een 120 jaar uh, oud, een groepje mannen. staat staat een beetje in het donker bij elkaar. Die kunt ze namens onderscheiden. Nee, die burgemeesters mogen dan de centen hebben. Verstand voor schilderijen hebben ze niet. Eén en dan zwart. Ja, behalve die, die keren in de gouden pak dan. Oh, wij worden betaald oh, voor onze spierkracht, Wisse. Ja. Niet voor ons verstand. Wat oh, oh, hebben oh. wij niet? Die van Rijn moet de grootste schilder van zijn tijd zijn geweest. Ah, nou, oh. nee. Ik. Uh, oh, je roer echt niet Ja, ja, ja. Uh, ja. En dit doek was dan ook zeker het grootste van zijn tijd. Het past hier in Ze moesten gewoon een lapje afsnijden. Ja. Burgemeester, de koning persoonlijk te hebben aangewezen welk stuk van het doek moest worden afgesneden. Oh ja. Uh, blijkbaar stonden de koppen in hem die aan. Ja, ah, er is toch geen hond meer die zich herinnert wie er op dit schilderij staat? Wisse! Ja, pas op! Oh. oh! Heel te ver over! Ja. Nee, nee, nee, niet te ver Pas Maar sla toch op! Emma! Yep! I'm home, baby! Wat een klotebaan is dat zeg! Oh. Ik kan me wel voorstellen waarom ze me meteen hebben aangenomen. Ongelooflijk. Nou, als ik een baantje heb, dan, uh, dan kan jij weer opzeggen. Nee. Goed? Nu een biertje? Nee. even doe we toch wel. Hm? Nee, maar niet hier. Kom, we gaan naar de sluiswacht. Oh. Gaan we meteen een hapje eten? Oké, okay. kom. Okay. Ja, wacht even. Tas, wacht even. tas. Ja, sleutels. O, ja, tas. tas. Ik mag er echt geen zak van, hoor. Dat zo'n veilinghuis opeens besluit dat er een archief moet komen. Ze hebben tien jaar lang niks, niks fatsoenlijk opgeborgen. De catalogie van Sotheby's staat onder de S van Sotheby's, De V van Veilinghuis, de E van Engeland en de I van Internationaal. Dan heeft een of andere Beet er ook nog een paar onder de Z van Sotheby's gelegd. En ook nog een paar onder de C van catalogus. Nou, daar heb ik nog niet naar gekeken, maar het zal me niks verbazen. Als jij klaar bent met archiveren, zijn er dan ook nog leukere klussen? Ja! natuurlijk het bijhouden van het archief bijvoorbeeld, ha wat een feest. Weet jij met hoeveel veilinghuizen de zon contact heeft, alleen in Nederland al zijn 20, en dan heb je ook nog Engeland, uh, Duitsland, Scandinavië, Amerika, noem maar op, en ze doen er niks mee, niks. Peter, mag ik nog een biertje van je alsjeblieft, en een glaasje uh, Wijn. Wijn. Ik ben vanmiddag naar het Stadsarchief geweest. Mm, wat goed, en dan heb je wat gevonden? Ik denk dat ik de kleindochter van de Koning heb gevonden. Wat? Ja, maar ik weet niet zeker. De doopgegevens zijn allesbehalve compleet, maar daar staat geboren Christina, dochter van uh, Maarten de Koning. Wat zeg je nu? Dat is geweldig! Vertel, vertel me nog ja, niet! Is het goede nieuws of al het slechte nieuws? Dat maakt me niet uit, zelfs slecht nieuws is goed. Oké, okay. Christina, de kleindochter van Maarten de Koning, trouwde in 1802 met een Engelse edelman, een William Campbell. Ze verhuisden naar Engeland en daarna ontbreekt ieder spoor. Mm -hmm. Ja, Ik neem aan dat ze in Engeland is overleden. Of er kinderen waren en waar die dan gebleven zijn, geen idee. Kom op, er moet nog meer te vinden zijn. Heb je al op internet gekeken? Uh, zijn de Engelse archieven van de burgerlijke stand misschien al gedigitaliseerd? Nou, zover ben ik nog niet gekomen. Het is fantastisch dat je die kleindochter hebt gevonden. Fantastisch. Als we genoeg geld hebben, plannen wij een tripje naar Engeland. U heeft geluisterd naar het eerste deel van de Randen van de Nachtwacht. De rolverdeling is als volgt. Rogier, Thijs Reumer. Emma, Thera van Homeijer, Rembrandt, Rob van de Meerberg. Jochem, Matthijs van de Zanden Bakhuizen. En verder hoort u de stemmen van... Robin van Kampen, Peter Drost, Reinier Heideman, Krijn ter Braak, Hein Boele, Hans Hoekman, Albert Beck en Alfred Edelstein.